...komt er in het leven van iedere volwassene opeens een ogenblik... ...waarop een kinderdroom van lang geleden plotseling toch nog in vervulling gaat. De een mag een politiekapel dirigeren in een park... ...intocht der gladiatoren twee, drie, twee, drie. Een ander moet eerst een halve eeuw oud worden... ...voordat hij eindelijk die propvolle portefeuille vindt... ...die de eerlijke vinder in staat stelt om een hele zonnige zomerdag... ...met een echte stoomwals te spelen... En weer een ander trouwt, krijgt een zoon en daarmee na jaren van zelfopoffering eindelijk een legitiem excuus om die elektrische trein te kopen, waar hij zijn hele leven naar verlangd heeft. En ook voor mij is zo'n kinderdroom in vervulling gegaan. Als jongetje van zes stond ik al voor de spiegel gekke gezichten te trekken, die ik zelf geweldig komiek vond, eerlijk. Dat ik later, toen mijn droom eindelijk in vervulling was gegaan, helemaal niet zo komiek bleek, kon ik als zesjarige knaap natuurlijk kwalijk bevroeden. De geschiedenis begon met een bezoek van mijn vriend Thomas Richardson. Waarbij hij zelfs voor mijn argwanende oren schijnbaar onschuldige vragen stelde. Heb je plannen voor vanavond, Cox? Nee, hoezo? Dan heb ik een goed idee. Jij gaat met mij mee, ik nodig je uit. Waarom? Waarheen? Naar het circus. Nee, nee, het bleek geen grapje. Hij bedoelde inderdaad een echt levensgroot circus. Compleet met tent, arena, woonwagens, roofdierenstank en hoempa muziek. Mag ik plaats maar eens even? Ja, ja natuurlijk. Het even... Juist, ja. Ja. Hier links weer, de. Nou, nou. Larsje, eerste rij. <lacht> je hebt ook diep in je beurs getast, Wetsie. Misboes, die kaartjes kosten maar geen penny. Aha, we zijn hier dus niet voor ons plezier. Jij wel? Ik bijna. Ik heb de cadeau gekregen van een cliënt. we me spreken in de pauze. En wie mag dat dan wel wezen? Iemand die me telefonisch heeft uitgenodigd. Hij treedt op het programma. Als wat? Geen flam. merken we wel. Zijn werkelijke naam is... Wacht even, ik heb het ergens opgeschreven. Oh ja, daar heb ik het over. Schreiner. William Schreiner. Ik heb u al namens de directie van de Turkus hartelijk welkom te Er staat u een waarlijk sensation in vooral te wachten. En wij beginnen ook met een wereldnummer van allereerst storm. Siora Montbelli en haar Arabier. 24 Arabische volbloedhengsten. U gepresenteerd in volmaakt, vrije dressuur door niemand minder dan Siora Montbelli. En het ene nummer van het programma volgde op het andere Na de 24 Arabische volbloedhengsten Waarvan de helft zeker een snipperdag had Maar dat hinderde niet, want niemand telde ze na Verschenen er drie krachtfiguren Die als duveltjes uit een doosje op een trampoline rondsprongen Twee damesacrobaten die aan een trapeze hoog in de nok van het circus grote stofwolken opjoegen. En elkaar aan handen, voeten en tanden door de lucht slingerden. Een Marokkaanse vuurvreter. En tenslotte... De grote sensatie. Tom Alvarez Quinto. De man met een 24 karat grote rol, Bekend van de televisie... ...en het witte doek, ongelooflijk onomtrentbaar... ...s werelds knapste kunstschutter... ...en zijn nog veel knappere assistenten. ...Ciora Corrina. Wat <tie> ik <tie> <tie> nog aan toe, Ritchie. Zie je dat? Is dat niet geweldig? Wat klits je nou? De man is nog niet even met zijn nummer begonnen. Ik heb het niet over hem, maar over haar. Ach, ja, natuurlijk. De jonge dame beschikte inderdaad over een hartveroverend talent... ...om zich de rauwe eieren van het hoofd en de sigaretten uit haar mondje te laten knallen. Daarbij zag ik al gauw dat man met de gouden revolver onder enige truc of dubbele bodem werkte. Uiteraard kon ik echter niet vermoeden dat er behalve ik... ...nog iemand angst voor het leven van de allercharmantste Corina koesterde. Die vent is gek. Oh, doe maar geen moeite, Beppo. Hem kijk je de kunst toch niet af. Die vent verbeeldt zich een vaste hand te hebben. Stel je voor, hij. Dat verbeeldt hij zich echt. Oh, tot nu toe is er nog nooit iets misgegaan. Tot nu toe, ja. Ik kan het echt niet langer aan. Doe het dan niet, idioot. Hé, hey, daar moet je, Beppo. Ja. daar staan? Direct is het jullie beurt. Ja, ja, ja, we gaan al, we gaan al. En toen was dan het grote ogenblik aangebroken. waarop het merendeel van het publiek had zitten wachten. Ik zelf inbegrepen. Het grote clownsnummer. Bimbo, heb jij dat gezien? Dat is pas boos, Ja, nee, dat heb ik niet gezien. Oh, je bent u. Ja, Mufti, op, wij gaan ook maken, ja, ja. ...zien ze direct naar dat domme klantnummer te kijken. Het leidt me een beetje af. Het is goed voor mijn zenuwen. Hm. Was jij bang tijdens ons nummer? Niet banger dan anders. Dat was anders niet aan je te merken. aan oh, jou anders wel. Wat had je toch? Het ligt wel of je verstrooid was, was of, of dat je iets dwars zat. Ach, de directeur had me weer in de steek gelaten. Zoran tuifelt nog aan toe. Ik ben de oude niet mee, Corinna. Ik begin onzeker te worden. Geloof dat ik heb me mee onthouden. Hij mag het op die steeg lopen, laat ik op Joost niet. Oh nee, Moeftie, wa waarom niet? Omdat ik Joon dan niet kan raken. Oei! stalmeester, staalmeister, Pippo wil zich niet laten, Joost. Nee, nee. Heb jij niet iemand die je kan vast houden? Ja hoor, Moeftie. Vooruit! Freddy, Jokey, Didi, Alex, komen jullie eens hier! Ja. Het duurt wel een beetje lang, dat clownsnummer, vind je niet? Het is direct afgelopen. Ik durf te wedden dat ze elkaar allemaal zogenaamd doodschieten. Dat is dan het slot. <lacht> Zie je wel? Nou, nou dat lijkt echt iets voor jou te zijn, hè? Je de circus. Kijk, En nou komen de jongens om de lijken weg te dragen. Eindelijk. Fredo Alfredini met zijn rekenende olifant. Hé, hey, wat zou daar aan de hand zijn? Waar? Kijk, daar bij de ingang, daar, daar is iets gebeurd. Ja, Eigenlijk... Daar heb je de directeur. Dames en heren, hooggeleerd publiek. Door een kleine technische storing ziet de directie zich genoodzaakt u dan een kleine programmawijziging aan te kondigen. Om ons hooggeëerde publiek in de gelegenheid te stellen, dansreeds kennis te maken. Met onze wereldberoemde collectie roofdieren, lassen wij dan een speciale pauze in waarin u onze stellen kunt bezichtigen. Ga mee, koks. Dat wil ik wel eens zien. toegangsprijsbedrag is feestje in per persoon. Kinderen en militairen. Half geld. Neemt u me niet kwalijk, heren. Maar uh, hier mag u niet langs. Wat is er dan aan de hand? Niks, meneer. De, de toegang tot de sal is uh, aan, de, aan de overkant. Daar. Uh, pardon. Mag ik er even langs? Ik ben medicus. Oh ja, dokter. Komt u maar. Ga mee, koks. Pardon? Mag ik er even deur? Waar is de patiënt? Hier, dokter. Deze kant op. Liefwel. Wat is er gebeurd? De staljongens hadden zoals gewoonlijk de clowns uit de piste gedragen. Maar opeens merkten wij dat er eentje van hen bleef liggen. Aha. Uh, wie is die man? Beppo, de clown. Maar zo heet hij toch niet in werkelijkheid? Natuurlijk niet. Uh, hoe heet Beppo? Weet iemand van jullie dat? Schreiner. Sorry, miss. Zijn u Schreiner? Ja. Willy Schreiner. Um, u bent zeker Mr. Richardson, is het niet? Ja, ik had een afspraak met hem. Dan vrees ik dat u te laat gekomen bent. Ja, het spijt me. Ik sta hier machteloos. De man is dood. Doodgeschoten. Er is iemand voor u, Mr. Cox. Oh. Morgen Het is morgens om half negen, Mr. Cox. Wie kan dat nou alleen maar wezen? Hoe kan ik zo'n stomme vraag stellen? Ja. Morgen. Morgen, Richie. Nou, ja, kom maar dan eens helemaal samen in. Ik kom gewoon geen stap verder, Cox. Die circuslui helpen elkaar door dik en dun. De politie heeft even min ook maar één bruikbare aanwijzing van ze weten los te krijgen. Ja. Heb je koffie? Ja, natuurlijk, meneer. En meteen zeker. hè? Mr. Oh. Sanders, nog een kopje. Dat dacht ik al. Onze enige gegevens zijn... Willie Shaina was 27, sinds twee jaar bij het circus... wilde kunstschutter worden, had les van Don Alvarez Quinto... en verdiende intussen zijn brood als clown. Alsjeblieft, een kopje. Zal ik even inschenken? Nee, dank u. Dat doe ik zelf wel. Hm. Maar misschien hebt u ook nog een bordje en bestek voor me. En een uh, servetje, is het ja, als het zo doorgaat, zullen we binnenkort nog een paar pantoffels ook voor u hm. moeten kopen. Geen gek idee. Niets wat ergens op een motief of zo wijst... Ik circusluif houden er een aardig principe op na. Ze vinden dat het een buitenstaander allemaal niks aangaat. Dat smaakt jou zeker niet, hè, Richie? Mag ik jou er misschien op wijzen dat je hier niet in jouw kantoor maar in mijn flat bent? En dat ik mij om deze tijd van de dag meestal aan het ongestoord genot van mijn ontbijt pleeg te wijden? Daarom ben ik juist hier. Ongestuurd, zei ik? Ook toch, op mijn tijd met jouw ontbijt te verknoeien, je weet precies waarom ik naar nou jou toe gekomen oh, ben. Om mijn zalige en peperdure marmelade op te snoepen. Een feit is dat Schreiner mij wilde spreken. En dat Schreiner vervolgens vermoord is. Geen geweldige reclame voor je, hè? Mij persoonlijk is het verder helaas onmogelijk aanwijzingen in dat circus te vinden. Ik ben de hele nacht aanwezig geweest bij het politieonderzoek. Ze kennen me daar een op de bonte hond. Zoem, zoem, zoem. Een hm, bijtje zoemt al om de bloem, hè? Ga maar door. Iemand anders zou die taak van mij moeten overnemen. Ah, En in mijn plaats naartoe gaan. Natuurlijk. Dan zou ik maar een advertentie voor zo iemand zetten als ik jou was, Richie. Iemand waar ik geen hoogte van kan krijgen is die knappe Corina. Dat meisje is op de een of andere manier in die zaak verwikkeld. Corina? Die assistente van die kunstschutter? Ja, dat beeld gewoon een charmante wezentje, arm schepseltje. Je kunt je haast niet voorstellen dat zo'n engeltje in zo'n beroerde zaak verstrikt is geraakt en waarschijnlijk helemaal buiten de schuld. Want ja, geen mens wil er helpen. Iedereen heeft het te druk met ontbijten. Jij schrikt ook nergens voor terug, Reggie. Mag ik even van je telefoon gebruik maken? Ga je gang. Hallo, mag ik de directie even van u? Dank u. Goedemorgen, meneer de directeur. U spreekt met het arbeidsbemiddelingsbureau Progress. Ik verbind u met Mr. Cox. That's it, we've been talking to you. Yeah, that's it. Bibo, <laughs> we're going to make theater. Ah, theater! Theater! Yeah, <laughs> echte ja. theater. Echt theater! We're going to play Philip Tell. Willem tell? Oh! Wat is Peppel? Nee, weet ik niet. Oh, jij bent u. Ja, Jij moet me luisteren, Peppel. Tij en had een zoon. En die zoon had een appel. Ik ben nog papa Tell, En jij krijgt een appel op jou. Ja, ja, dat hebt u goed geraden, dames en heren. Dat bedoelde ik nou toen ik het had over die eindelijk vervulde kinderdroom. Eenmaal clown te mogen zijn in een echt circus. Voor een echt publiek. Dat kan geen mens met droge ogen aanzien. Daarom huilt iedereen van het lachen. Zoals mijn nieuwe werkgever, circusdirecteur Bartol die placht te zeggen. Het was eenvoudiger gegaan dan ik gedacht had. ochtends was ik gaan solliciteren. En ik moet wel een behoorlijke idiote indruk gemaakt hebben, want... ...die directeur vond mij meteen een prima, domme august. Tja, beste kerel. Waarom zouden we het niet meteen proberen? Zo moeilijk is dat nummer niet. We kunnen het vanmiddag een paar keer repeteren. En als je een klein beetje komisch talent hebt... ...oh, dan zou je er echt geen moeilijkheden meer hebben, hoor. Hebben jullie het nummer overigens al gezien? Ja, gisteravond. Nou, dan weet je toch waarschijnlijk ook wat er gebeurd is... Ja, ja, ja. bijzonder tragisch ongeluk. Een van die pistolen moet per ongeluk geladen geweest zijn. Per ongeluk? Ja. Oh, ik hoorde mompelen dat het een moord was. Nee, nee, nee, nee, de politie heeft dat niet kunnen vaststellen. Enfin, ook dat zou de arme kerel niet meer tot leven wekken. Ja, ongeluk. ik, oh, ik mocht hem graag horen. Had hij moeilijkheden met iemand hier? Vijanden bedoel ik. Oh, nee, oh, nee. Nee, dat, dan was hij beslist wel eens met mij daarover komen spreken. Ik heb namelijk een bijzonder vriendschappelijke verhouding met al mijn mensen. Ze beschouwen me zo'n beetje als hun vader. En wanneer iemand zorgen heeft, dan wendt hij zich meteen tot mij. En dat moet voortaan ook voor jou gelden, beste kerel. Als je wat was zit, dan kom je maar rustig bij mij. Het hindert niet waar of wanneer. Ik ben altijd niet te spreken. Smiddags hebben wij dat nummer drie keer gerepeteerd. En s'avonds, nou ja, u weet het, s'avonds werd mijn stoutste kinderdroom vervuld. Bravo, beste kerel, bravo, dat je prima <laughs> raar, Meent u dat, Ja, ah, oh, dat applaus maar, zeg. Alsof... Ja. Eh, nou kom, dan blijven de olifanten. Kom, kom, kom, kom, opschieten. Laat je nog een beetje onhandig vallen, beste gerold. Als je wil, doe ik je even voor hoe je dat moet doen. Graag, graag, graag. Ik ben nooit te lui om te leren, Nou, uh... uh, misters kennen we hier niet. Ik ben Mofti, de clown. Hé, hey, Beppo! Dat bedoelt ze jou mee, jonge Wins. Ja, die naam zul je nog moeten wennen. Voortaan heet jij hier Beppo. Ach ja, uh... Oh. Hallo? Uh, ik ben Corinna. Hm? We noemen elkaar hier allemaal bij de voornaam. Ik vind dat je het stekend hebt afgebracht, Beppo. En jij, Moeftie? Zeker, zeker, voor de eerste keer. Neem jij hem een beetje onder joden, moeftie? Ja. We mogen blij zijn dat we zo'n goede invaller hebben gevonden. Ik hoop dat je bij ons thuis zult voelen, Beppo. Ongetwijfeld, Corinna. Zolang jij tenminste in de buurt bent. <laughs> nou, we zien elkaar nog wel, hè? Tot kijk. We mogen blij zijn dat we zo'n goede invaller hebben gevonden. Is zij soms ook lid van de directie? Zo half en half. Nou, kom mee naar de kleedkamer, jongen, Afsminken moet je ook nog leren. Een man die weet wat hij bereikt heeft en wat hij kan, beste vriend. die kan ook genoegen nemen met een plaats in een kleiner circus, mm -hmm. zoals dit. Nou, neem gerust maar wat meer wat om je af te sminken, beste vriend. Ik hoef je nauwelijks te vertellen dat dat nummer van mij wereld en wereldberoemd was. Nou, ken je me dan misschien niet? Mijn naam zul je toch zeker wel eens gehoord hebben? Huh? Ja, ik geloof wel. Uh, Moeft die. Uh... De spotvogel met de harp. Met de harp. Oh, werkelijk sensationeel. Vraag maar aan Freddy. Oh, uh, Freddy. Hmm? Ik had vergeten je te zeggen dat de nieuwe Beppo voorlopig hier bij ons kleedt. Oh. Later krijgt hij dan de kleedkamer van de oude Beppo. Dat oh, is mij goed. We hebben ruimte genoeg. Uh, flink vrijbe, anders krijg je dat spul er nooit af. <laughs> Dank u. Zeg, had u met mijn voorganger ook zo'n hoop last met die uh, schrijner? Och, hij had wel talent hoor. Huh? Als kunstschutter bedoel ik dan. Als clown was hij een volkomen mislukking natuurlijk. Hier, neem een beetje cacao van me. Uh, merci, Hoewel een man als Don Alvijres Quinto natuurlijk liever een schoonzoon met meer succes had gehad. Schoonzoon? Ja, wist je dat niet? Huh? Corina, die assistente van Quinto is zijn dochter. Nee, nee. Ja. En uh, was die met schrijner verloofd? Zo goed als... Ah, zonzin. Hij liep er wel overal na met een paar verliefde ogen, maar... Uh, <laughs> nou, het is geen vakant. Oh, hè? Nee. Waarom niet? Nou, wie uh, bij Corinna iets wil bereiken. Moet heel wat meer als een mars hebben dan die... Uh, dan die Wille Schreiner. Net zoveel als de clown Freddy soms. Misschien. Wie weet. <laughs> Daarbij zou de praktisch iedere dag Ruzie? Ruzie? Waarom? Waarom, waarom? Nou, je weet hoe het gaat. Schrijner had bepaalde plannen, Corina had andere plannen. Zo is het leven Ja, ze is een klapper meid, maar ze heeft heel wat noodlop gezang. En waarom ook niet? Dat kan zij zich permitteren. Hoezo? Is zij dan zo'n goede partij? Eh, nog. Don Quinto is schatrijk. Bijna halve circus is van hem. Kijk, kus aan. Ah. En Schrijner was een onbelangrijke kale neet. Maar jong, beste vriend, en knap. 27. Hier. Ik werd mijn gezicht altijd af met aftershave. Oh, lekker. Toen ik 27 was, hè, toen stond ik absoluut aan de top. Moefti, de lieveling der kinderen. Moefti, de spotvogel met de harp. Ah, mijn naam was een begrip. Ah, ik had een succes, jongen. Ha. Speelde in de beste theaters. Mijn naam lag op ieder slip. Stond met zulke letters op de affiches. Ja, binnen. Is je soms um, een zekere meester Cox? Ja, soms. En nu ook. Wat is het? Er? er is iemand voor u. Een juffrouw. Wil. Uh, lang ondergoed afgeven, zegt hij. Lang ondergoed? Ja. Oh, hemel, dat moet Mr. Sanders wezen. Kan ik hem hier laten? Alsjeblieft, niet, ik kom wel naar buiten. Oh, gelukkig bent u er eindelijk. Oh, oh, oh, bij het licht van de ogen van mijn grootmoeder, vader, zijt zaliger. Ik dacht dat ik ter plekke dood bleef. Mijn eerste gedachte was, dat overleef ik niet. Mr. Cox bij dat circusvolk. Nee, nee, nee, dat is dan nou toch het eind. Heeft u de voorstelling dan gezien? Huh? Mr. Richardson had me uitgenodigd. En, is u tegengevallen? Tegengevallen? Zes jaar lang sloof ik me uit om een heel klein beetje orde en regelmaat in uw leven te brengen. Ik zorg voor uw gezondheid, voor uw kleren. En nou overkomt me dit. Hoe zie ik u hier terug? In lompe gehuld met een paar kromme benen. ...neus van papier-maché op uw gezicht... ...in het zaagsel van een circuspiste. Zo, dus u vond het dus niet zo grappig. Ah, straks had u zich nog de dood op uw hals in die circusstank. Waar u hier ook loopt, overal tocht het als de ziekte. Ik, ik heb wat warm ondergoed voor u meegebracht... ...en een wolle sjaal en, en een dozijn zakdoeken. En een fles whisky. Ah, whisky ook? Ja, alleen bij wijze van medicijn, Mr. Cox. Tegen de kou. Een hartelijke dank, Mr. Chanders... Goedenavond, dan maar, hè. Oh ja, wacht even. Mr. Richardson had u nog even willen spreken. Dat moest ik u zeggen. Hij wacht achter de roofdierenkooien. Zeer toepasselijk ontmoetingspunt. Ja. Nou, goedenavond, Mr. Sanders. Goedenavond. Oh, nee, nee, nee. In het zaagsel van een circuspiest. Dat overleef ik niet. Hé, hey, daar. Huh? Wat? Wat, eh, uh, heb u tegen mij? Ja, wie anders? Wie was die man? Huh? Weet u beter dan ik. Hij is toch jullie nieuwe collega? U bent toch ook een van die clowns? <tie> Mij maakt u niks wijs, hoor. Een echte collega herken ik direct. Nee, met die kerel klopt iets niet. Die komt hier helemaal geen werk zoeken. Die zoekt wat anders. Oh ja? Ja. Maar wat? Nou, waarom vraagt u het hem zelf niet, als u zo graag wilt weten? Waar ging hij nou naartoe? Hij heeft een afspraak. Oh ja? Ja, met de meisjes. Ach Nee. Nou ja, misschien moet hij naar achteraf. Uh, misschien gaat hij een beetje naar de sterren staan kijken. Ja, ja. <laughs> nee hoor, als u weer eens probeert iemand uit te horen... moet u niet van die stomme vragen stellen. Goedenavond, meneer. Dag mevrouw. Nou, nou, lieveling van het publiek. Wat trek jij een ongelukkig gezicht. Ergens moet ik een fout gemaakt hebben, Richie. Mr. Sanders vond er helemaal niks aan aan ons nummer. Goede goeie mens was helemaal de kluts kwijt. Ja. Zo is ze van je geschrokken. <lacht> ja, ik moet je zeggen, ik vind het reuze leuk, hè. Alleen, en dat vallen moet ik nog wat beter zien te leren. Het zijn overigens prima collega's allemaal, zeg. Jongens die wat kunnen. Moeftie bijvoorbeeld, hè. Weet je, dat hij vroeger een wereldberoemd nummer had in zijn eentje. Moeftie, de spotvogel met de harp. Ja. En die Corina, zegt dat is werkelijk een schatje. Ze is overigens de dochter van die kunstschutter. Ze was geweldig enthousiast over me. Ik heb het geweldig gedaan, zei ze. Denk je eigenlijk dat me dat interesseert? Oh, nee? Ben je iets te weten gekomen over Schreiner? Oh, bedoel je dat? Uh, nou ja. Uh, hij was jong, onbeduidend, een slechte clown en stapel op Karina. Nee toch? Waarom niet? Ze is een prima partij. Haar vader is schatrijk en zij is beeldschoon. En wat vond zij van Schreiner? Kennelijk niet veel bijzonders. Ze zeggen dat ze elke dag ruzie hadden. Hé, hey, hé. Hey. Wat een hoogst intelligent commentaar. Dan zou ik misschien mogen weten wat je daarmee bedoelt met dat ei-ei. Ach ja, dat had ik je nog niet verteld, hè? Willy Freiner is neergeschoten met een damespistool. Kaliber 6,35. Ei-ei. Hallo, Corina. Oh, dag, Beppo. En... Ben je al een beetje gewend bij ons? Och, de omstandigheden in aanmerking genomen. Mag ik vragen, manicure jij je nagels altijd in de open lucht? Als het mooi weer is, waarom niet? Ik vraag het alleen om te weten waar ik je het beste teuffen kan. Mag ik eventjes bij je komen zitten? Met alle soorten van genoegen. Hé, hey, wat is dat? Oh, wees maar niet bang hoor. Oh, je vader? Nee, dat was Freddy, je collega clown. Ik krijg les van mijn vader achter onze wagen. Dat was vader. Hé, hey, kun je dat meteen horen? Oh, na twaalf jaar is dat echt niet zo'n prestatie meer. Heb ik je eigenlijk al gezegd, Corinna, dat ik een geweldige bewondering voor je heb? Nee, dat had je me nog niet gezegd. Ik vind jou verdraaid, moeder. Ben jij nooit bang tijdens jullie optreden? Waarom? Ben jij bang dat je misschien over die grote clownschoenen van je struikelt? Ja, zeker. Doodsbang ben ik daarvoor. stel <laughs> je voor dat ik viel en nooit meer opstond. Zoals die arme schrijnende. Wat was dat eigenlijk voor iemand? Wie? Willy? Ja, jij hebt hem toch goed gekend? Wie zegt dat? Eerlijk gezegd, niemand. Ze zeggen juist dat je altijd op voet van oorlog met hem stond, maar... Uh, was zich liep, dat snekt zich. Hield jij dan van hem? We waren verloofd. Officieus. Maar vertel het nooit aan mijn vader. Waarom niet? Wat had je vader dan tegen Schuina? Eigenlijk niks. Maar, nou ja, geen mens is volmaakt, hè. Ieder mens heeft zijn fouten. Maar je wil natuurlijk nooit dat anderen zich met die fouten bemoeien. En, eh, uh, Willy was in dat opzicht een beetje onhandig. <tankt> Mijn vader is enorm trots dat gelooft hij aan zijn Spaanse naam verschuldigd te zijn. Terwijl we in werkelijkheid gewoon kaningen meten. <laughs> Stil, Corina. Daar komt hij net aan. Daar hebben we de opvolger van Beppo, is het niet? Goedemorgen. Ik ben Don Alvarez Quinto. Dat weet ik. Ik sta altijd met grote bewondering naar uw optreden te kijken. Oh ja? Schiet je soms zelf ook? Inderdaad. Af en toe... En interesseer je je ook voor het kunstschieten? Pas op, Peppo. Laat je niet strikken. <lacht> voor je het weet heeft hij jou ook tot leerling gebombardeerd. <lacht> Welk jongetje speelt er nou niet graag met een vuurwapen? Nou, laten we het dan eens proberen. Ik heb toevallig een half uurtje tijd. ben net klaar met mijn les. Graag, Mr. Quinto. Nou, kom dan maar mee. Ja, ik wil eerst eens zien of je talent hebt. Dat kunnen we het beste op een gewone schijf doen. Hmm. Heeft u eigenlijk veel leerlingen, Mr. Quinto? Ach, wat. Corino overdrijft altijd. Ik heb er nooit meer dan twee, hoogstens drie. Mijn voorganger, die uh, de Schreiner, was ook bij u een opleiding, is het niet? Ja, hij was zelfs mijn beste leerling. Maar, uh... maar uh... Zijn toekomstplannen bevielen mij niet. Hm. Ja, weet je wat het is? Ik heb mij vast voorgenomen de piste te verlaten voordat mijn hand onzeker wordt. Ik werk alleen dit seizoen nog maar uit. Dan maak ik mijn kapitaal liquide en koop een vuurwapenhandel. Dat lijkt me een heel verstandig idee. Nou, zo. Pak dat pistool nog maar eens. Nee, nee, weeg het eerst eens in je hand. Hé, hey, dat is veel lichter dan ik gedacht dacht. <laughs> Zie je wel. Maar wat ik vragen wilde... Uh, wat, wat heeft die vuurwapenwinkel met uw leerling Schreiner te maken? Nou, Willy had dan echt een aardige ambitie. Hij wilde de Quintos-traditie voortzetten. Hij deed me zelfs een alle ernst het voorstel om later in mijn plaats ons nummer te gaan doen. En dat wilde u niet? Ja, wel. Maar hij wilde mijn dochter als assistente houden. En daar voelde ik niks voor. Nou, zo. Richt nog maar eens. Nee, nee, niet zo krampachtig, alsjeblieft. Het lijkt wel of je aan dat pistool wilt vastklampen. Je schouder recht, losjes, volkomen ontspannen. Je armen meer in een rechte hoek. Zo ja. Nou, nou, dat is niet gek. Heb je dat in dienst geleerd? Nee, op de kermis. In elk geval heb jij veel talent. Als je wilt beginnen we morgen met de les. Dank u, Mr. Quinto, dat is bijzonder vriendelijk van u. Tot morgen dan maar, hè? Eh, halt, zeg, wacht eens even. hè? Mijn pistool zou ik toch wel graag van je terug willen hebben. Oh, nee, <laughs> u me niet kwalijk. Maar van massief goud is hij toch niet, hè? <hijen> Dat zou moeilijk gaan. Toch een schoonheid. Van een klein kaliber, hè? Ja, speciaal voor mij gemaakt. Kaliber 6,35. <hijen> Zo. ...heeft de mooie Corinna haar vader weer een hoofdvol leerling verschaft. In dit cirkels ontdekken alle jonge lieden dat ze enthousiaste schudders zijn. Mag ik alsjeblieft, Moefti? Doe het alleen het eerbied voor de heilige Patronius. En om je hart aan de sierlijke voetjes van de schone Corinna te leggen. Hm. Zoals al zijn leerlingen voor je en na je. Alle? Alle. Laat mij je goede raad geven, beste vriend... Schenk haar liever niet je hart of hand, want dat zou je lelijk kunnen opbreken. Waarom? Oh, daarom. Da la la la la. Daarom. <hijen> ja, tralala. Toespelingen, vage verdachtmakingen. Tralala, dat was alles wat ik van die circusmensen los wist te krijgen... Nee, het was heel weinig. En als Corinna er niet was geweest, had ik vast en zeker die dag al mijn koffers gepakt en de benen genomen. Maar Moefti had mijn nieuwsgierigheid geprikkeld. En voor het nog aan toe, nou wilde ik het weten ook. De minaf verliep rustig. Dus s avonds maakte ik weer mijn bokkensprongen in de piste. En daarna hadden we ons gebruikelijke rendez-vous achter de roofdierkooien. De geweldige gouden Colts van Quinto zijn dus in werkelijkheid alleen maar kaliber 6,35. Ja. Hetzelfde kaliber als van het moordwapen. Wat, wat is er toch, Kooks? Ik weet niet. Zo'n gek gevoel. Alsof we beloerd worden. Ik denk ja. toch niet dat iemand zich in die leeuwenkooi verscholen houdt? Misschien onder die kooi, op die kooi, daarnaast of daarachter, wie weet. Maar het kan in ieder geval geen kwaad om wat achter te praten. Kan Corina bij zijn wapens... Dat neem ik aan. Corina en al zijn leerlingen. Hm. Die clown Freddy, is dat ook een leerling van Quinto? Een leerling van Quinto en dan binnen van Corina. Ik zou maar een beetje voor hem oppassen. Hij snuffelt nogal verdacht. Hoezo? Hij heeft geprobeerd Mr. Shander zo over jou uit te horen. Wat een slimmer. Komt hij op zo'n idee? Ik raad je in ieder geval ogen en oren goed open te houden. Ik zou alleen wel eens willen weten waarom jij je eigenlijk druk maakt over deze zaak. Dat de politie dat toch opknappen. Het behoort tot mijn principes om een prestatie te leveren voor het geld dat ze me betaald hebben. Betaald hebben? Ja. Vanmorgen vroeg bleek iemand een zeer behoorlijk honorarium op mijn bankrekening te hebben gestort. Wie? Tja, de handtekening was niet te ontcijferen. Ik weet alleen dat ik moreel verplicht ben daar een prestatie voor te leveren. Mooi moreel. Ik doe het werk en jij krijgt het geld. Vergeet alsjeblieft niet, Schreiner wist van die aanslag op zijn leven. Had er althans een vermoeden van. Hoezo? Waarom zou hij anders een privédetectief in de arm genomen hebben. Dat doe je toch niet zomaar? Ja. Dat is waar. Nou, veel succes dan, maar verder, Cox. Theo. Ritchie. Lepo. Wat? Corinna. Heb jij daar al die tijd gestaan? Ja. Dan heb je dus ook alles gehoord. Ja. En ik zal je vertellen wat je zo graag weten wilt. Willy Schreiner heeft die detective in de arm genomen, omdat, omdat mijn vader morfinist is. Oeh. Ik wist wel dat er ergens iets aan de knikken was. Was hij de enige die dat wist? Natuurlijk niet. Maar wel de enige die er zich zorgen over maakte. Behalve ik dan. Zonder zijn dosis morfine kan vader eenvoudig niet optreden. Dan is zijn hand volkomen onzeker. Nou ja, dat is toch wel de grootste nonsens die ik ooit gehoord heb. Verdovende middelen om een zekere hand te krijgen. Hoe lang dat goed kan gaan, dat kan de grootste idioot wel uitrekenen. Dat dacht weer die ook. Hij was bang voor me. Iedere avond als we optraden werd hij bijna gek van angst. Het is ook idioot onverantwoordelijk. Wel honderd keer heeft hij er bij vader op aangedrongen om er nou eindelijk mee op te houden. Maar dat wil je vader toch ook? Vanmorgen heeft hij mij zelf gezegd dat hij dit seizoen mee op wil houden. Hij wil een wapenhandel kopen, zegt hij. Ja, dat verhaal kennen. Dat hoor je al zes jaar. Zes jaar lang alleen dat ene seizoen nog afmaken. Zes jaar lang zal hij die wapenhandel kopen. Maar telkens komt er dan weer een seizoen bij. Had Schreiner je vader gedreigd... Hem zo ik weet het niet. Ik weet alleen dat hij vertwijfeld naar een oplossing zocht. Een manier om vader te helpen. En, en daarom heeft hij die vriend van jou ook in de arm genomen. Ziezo. Nou weet je wat je weet, waarom? Laat ons nou alsjeblieft verder met rust. Dat wil ik anders, helemaal niet. Corina, Corina, waar zit je toch? Hier, Freddie, ik ben hier. Uh, dag, Beppo. Ik, ik heb nog een andere afspraak. Dat zie ik. Oh, Beppo. Meneer de reserveclown. U permitteert toch? K Man met de 24 karat gouden revolvers, bekend van televisie en het witte doep, ongelooflijk onoverwinnbaar, swerend knapste kunstschutter en zijn nog veel knapere assistente, Signorina Corina. Sir, mufi. Dat, was met, dat is het al, hè? Wat is het? Ik zou maar niet zo vertrouwelijk met die nieuwe wezen als ik jou was. Dat is een spion. Oh, mijn nummer mag je bespioneren, zowel die wil. Daar ben ik aan gewend. Wie wat kan, wordt altijd bestolen. Onzin, die. Het gaat vreemd genoeg helemaal niet om jou. Die vent zoekt hier heel wat anders. Je ja, ziet dat van de politie? Bijna de zo'n Hij is dikke vrienden met een privé-detective. Daar is de directeur toevallig achtergekomen. Wees dus heel voorzichtig met wat je hem vertelt. Ik je tong een beetje bedwang. Ah. ah, goed hoor. Wat kan er in hemelsnaam uit mijn leven nog bekend worden? Wat niet al lang in de wereld pers gestaan heeft. Goedenavond. Beppo. Oh, Freddy. Nou, was het gisteravond gezellig? Ja, Lewis. Wat bedoel je? Jij hoeft echt niet zo onschuldig te doen naar Beppo. Misschien kun je onze vriend Moef die veel wijs maken. Die gelooft desnoods dat jij de negende symfonie gecomponeerd hebt. Bij mij gaat het echt niet op. Ik zou niet weten wat ik jou zou moeten wijsmaken, Freddy. Ik geef jou één goede raad. Het is een vriendschappelijke raad. Maak hier geen rotzooi. Mensen, als jij kan dat heel lelijk opbreken. Denk als je voorganger. Is dat een dreigement? Integendeel, alleen maar waarschuwing. Schrijner heeft dat ook al even Wil jij hier iets bereiken, dan moet je uit heel ander hout gesneden zijn. Schiet jullie op, jullie zijn direct aan de beurt. Huh? Ja, dat is goed. Winto. Hoe komt u in mijn wagen? Wat heeft dit te betekenen? Alleen maar dat men bij de lijkschouwing de kogel gevonden heeft... die de dood van Scheiner veroorzaakt heeft. En wat gaat u dat aan? Ik ben privédetectief En ik verzoek u mij te willen vergezellen naar het politiebureau... om uw pistolen te laten onderzoeken. Op die vraag was ik al enige tijd voorbereid. Ik moet u zeggen dat men mij bestolen heeft. Ach, nee toch? De avond van de moord is een van de pistolen weggenomen. Iemand moet tijdens mijn optreden mijn woonwagen zijn binnengedrongen. Tijdens uw optreden hebt u uw wapens toch bij u? Ik bezit drie paar reservepistolen. Pas de volgende maal lag het wapen weer op zijn plaats. Zo'n ongeloofwaardig verhaal heb ik zelden gehoord. Ik weet het. Ik had het toen meteen moeten vertellen. Aan de politie of aan u of aan die goede vriend van u die... Mijn god! Wat is er? Kijk, hier, net als toen, door een pistool. Halt, waar gaat u heen? Lastig. Luister. Het hele circus weet hoe uw vriend Koch speurhond voor de politie speelt. Dat weet iedereen. Dus ook de moordenaar van Schreiner. Vooruit. Komt u mee. Weet u dan wie Schreiner vermoord heeft? Nee, dat weet ik niet. Ik weet alleen wanneer hij het gedaan heeft. Aan het slot van het clownsnummer, als ze allemaal beginnen te schieten. En ik ben bang dat hij dat kunststukje zal proberen te herhalen. Met als doel uw vriend Koch. Staarmoester! Oh, master! <laughs> The foe will not let us <laughs> die! Have you ever seen anyone who has come back, Mother? Yes, you Freddy! Jackie, Didi! Alex! Come jullie is here! De beppo, kijk uit! Hele, wie? Wat is het? Hij heeft een bevolver gepikt. Hij staat op de hand van de piste. Wie? Dan lig ik hier al? Wek je! Au! oude Nou ben De heeft hij niet geraakt. Nee, maar over wie heb je het toch? Over de directeur en kijk! Hij gaat er vandoor! Door de nooduitgang! Zijn hand bloedt. Bravo, heb Je hebt hem dat pistool partout uit de hand geschoten. Een klein kunstje. Vooruit, we moeten er wachten na. Ga dan mee hier langs. We kunnen hem de pas afsteken. Roest ze nog aan toe, boek nog niet zo onvoorzichtig, Bepo. Met die kerel reken ik zelf af. Hij moet nog op het terrein zijn. Ah, denk eraan, hij is bewapend. Jij niet. Ja, ja. Halt, staan blijven. Wat? U, Mr. Quinto? Korp onder de wagen. Trekking. Wat zoek je hier? Ik zoek de directeur. Wij ook. Je vriend Richardson en ik. Waar is Ritchie? Daar ginds. Geef u over, directeur. Het spel is uit. Gooi dat pistool weg en kom naar buiten. Ik waarschuw je ernstig. Als je niet onmiddellijk overgeeft, schiet ik raak. Waar is hij dan, de directeur? Hij heeft gebarricadeerd in zijn wagen. Hij gaat eruit te komen. Wist u eigenlijk dat hij Schreiner vermoord had? Ik vermoed het, maar ik was er niet zeker van. Hij verschafte u die morfide, hè? Ja, al zes jaar lang. O, oh, het was een ondraaglijke kwelling. De ene dag kreeg ik het doosjes en de volgende dag dreigde hem me aan te zullen geven. Kom tevoorschijn, Ernesto! Het spel is uit! Ernesto! Verbraait! Hij zal toch niet... Vlug! Gaat u mee, dan zullen we gaan kijken. daar. Op mij zal hij niet schieten! Ernesto! Ernesto! Ernesto! Nou? Eh? Hé? Afgelopen! U kunt rustig binnenkomen! Hij is dood! Hij heeft zichzelf terechtgesteld. Maar al duidelijk is het me nog steeds niet. Waarom heeft hij een naam Schreiner vermoord? Om een lachhartiger reden dan jij denkt, Ritchie. Sinds zes jaar wil Don Alvarez Quinto zich al uit het circusleven terugtrekken. Hij is zijn zekerheid kwijt. Hij kan alleen nog op maar optreden onder invloed van morfine. Nou, en? Daardoor bevindt hij zich als het ware binnen een vicieuze cirkel. Juist door middel van die morfine heeft de directeur hem onder druk gezet. Zes jaar lang. Zo hield hij hem in zijn macht, bedoel je? Precies. Niet alleen omdat zijn nummer een van de grootste attracties is, maar ook omdat Quinto de eigenaar van bijna het halve Zinnikers is. Wanneer hij zijn geld terug wil hebben, gaat de hele zaak hier op de fles. Ah, nou begrijp ik het. Willy Schreiner wilde een eind aan dat Duvelse spelletje maken en daarom nam hij mij in de arm. Terwijl Corinna je honorarium voor haar rekening nam. Ah, daar komen mijn collega's van de politie. Fijfel, hey Fijfel, je moet me assisteren. Ik moet mijn grote nummer gaan brengen. Om de een of andere reden kan het C-leeuwen-nummer van de directeur niet doorgaan. Dan moeten wij voor in de plaats werken. Kom, vlug, opschieten, ga mee, ga mee. Ja, excuseert me wel hè, Richie. Ik moet optreden. Bloed in de Piste was de derde aflevering van Mag ik me even voorstellen, mijn naam is Cox. Een detective-serie in zes op zichzelf staande delen. Geschreven door Rolf van Alexandra Becker en vertaald door Alfred Pleiter. Luc Lutz speelde Paul Cox en Paul van der Lek zijn vriend Thomas Richardson. Verder werkten mee Doris Rugani, Jan van Ees, Rob Geraert, Els Buitendijk, Willy Ruis, Hans Karstenbarg, Paul Deen, Hans Vierman, Harry Bronk en Rien van Noppen. Technische realisatie: Sien Vonk en Leon Dubois. De regie had Dick van Putten.